UR Renate Kok met het NOS Journaal. De gemeente Meersen roept een deel van de inwoners van het dorp Bunde op om te vertrekken. De dringende oproep geldt voor het gebied ten noorden van de Geul... en ten oosten van het Juliana-kanaal. Het gaat om ongeveer 2300 mensen, meldt de veiligheidsregio op L1. De Geul kan het water niet meer afvoeren omdat het water in de Maas blijft stijgen. Delen van Meersen zijn nu al overstroomd. In Roermond moeten de bewoners van de wijken Hammerveld en Roerzuid... ...voor morgenochtend 11 uur hun huis hebben verlaten, zegt de gemeente Roermond. Het eerdere dringende advies is nu een dwingend bevel geworden. Daar gaat het in totaal om de bewoners van 550 huizen. In Maastricht is de Wilhelminebrug uit voorzorg afgesloten vanwege trillingen. Ook de Maasboulevardtunnel is dicht, meldt de gemeente. Een groot deel van de bewoners van de wijken Heugem en Randwijk... ...zijn inmiddels vertrokken na een evacuatieoproep. In Valkenburg wordt vannacht gewerkt aan de bouw van een noodbrug over de gul. De brug die er lag is weggeslagen door het hoge water. Naar verwachting is die noodbrug in de ochtend klaar. In België worden inwoners van de Belgisch-Limburgse gemeente aan de Maas gevraagd om de lager gelegen gebieden te verlaten. Het gaat onder meer om de gemeenten Maasmechelen, Lanaken en Maaseik. Enkele straten van Lanaken worden verplicht geëvacueerd. Volgens de Belgische autoriteiten wordt om drie uur vannacht de hoogste waterstand daar verwacht. Tegen de VRT zei de gouverneur dat de dijken er mogelijk niet op berekend zijn. Het Griekse eiland Samos wordt geteisterd door een hevig bosbrand. Er zijn tientallen brandweerlieden, drie helikopters en drie blusvliegtuigen ingezet om het vuur daar te bestrijden. Uit voorzorg zijn twee hotels en verschillende woningen ontruimd. De brand ontstond rond het middaguur in een natuurgebied dat populair is bij Nederlandse vakantiegangers. Uit hotels zouden ook tientallen Nederlanders zijn geëvacueerd. Het, weer. het is nu zo goed als droog, morgen ook bijna overal droog. De zon komt erbij en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. CSM. Met nu de nacht.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 A okay.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 I try Sloten, altijd goed, dus ga het nu niet fout, dus ga het nu. FM CFM Salford 106.9 FM CFM La la la La la La la la La la La la La la La La la La Tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mis sabanas. He prendido fuego en mis cama Vuelve, que te necesito. Que te encuentro poquito, poquito, poquito. Hasta la mañana.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 Downtown special cries along Cause I'm leaving tonight when suicide not cry. I'm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 niet veel meer waard dat de lippenstift op zijn kraag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 to me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 da calci sti portoni sguardo in alto tipo scalatori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 Ik weet niet ik fuori di testa